Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Huisartsen zijn bang voor veel overuren en regelwerk door vaccinaties. Uit de vaccinatiestrategie blijkt dat de dokters 4,5 miljoen mensen gaan prikken. En dat is een hele klus, zegt deze dokter in Ede in Gelderland. Het is een hoop geregel met selecteren en uitnodigen... en natuurlijk locatie regelen waar het allemaal coronaproof kan... Um, maar we doen het allemaal naast onze gewone dagpraktijk en dat is wel erg veel, veel werk. Volgens de huisartsen levert het vijf tot tien keer meer werk op door alle administratie. En veel dokters moeten op zoek naar een andere plek, want hun eigen praktijk te klein is. Dus zijn er zorgen of alles lukt. Vanaf mei moet het klaar zijn voor speciale prik-events waarbij in één keer grote groepen mensen een vaccin krijgen. Meerdere EU-landen vinden de verdeling van vaccins oneerlijk. Na Oostenrijk vinden nu ook Slovenië, Tsjechië, Letland en Bulgarije het niet kunnen. Ze willen een EU-top over de prikken. Volgens Oostenrijk krijgt ons land bijvoorbeeld veel meer vaccins dan Kroatië. Opnieuw overlast door stormachtig weer. In Vlissingen is een weg bij het ziekenhuis geblokkeerd door een omgevallen boom. In Putten in Gelderland de platen van een silo op het spoor. De treinen moeten er langzaam langs. En op de markt in het Brabantse Helmond vlogen spiksplinten nieuwe marktkramen kapot. Alle balken zijn afgebroken, het ging met lusverhoutjes. Ja, en dan. wat uh, sta je dan? Er kwam een storm van die hoek. En die nam gewoon alles mee. En je was gewoon kansloos. Een bijzonder debat vanmiddag tussen zes lijsttrekkers voor het NOS Jeugdjournaal. Over of ze elkaar wel aardig vinden, ook al zijn ze het niet met elkaar eens. En over onderwerpen die kinderen belangrijk vinden, zoals het klimaat. De enige manier om ervoor te zorgen dat die aarde niet meer zo hard opwarmt, is als we minder CO2-uitstoot hebben. En dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dat zijn hele dure plannen en die zorgen ervoor dat uiteindelijk, als je niet veel geld in je portemonnee hebt, dat je dadelijk of niet meer op vakantie kan of niet meer naar McDonald's kan, dat is allemaal niet goed. De lijsttrekkers moesten ook samenwerken in een quiz. Hoe heet het pasgeboren pandabeertje in de dierentuin van René ook alweer? Hoe reageert oh, het kind? Ik ja, ja. nee, nee, doen er gewoon twee. Ik denk deze. Ja. Ja? Ja? Ja, meneer Rutte, roepen. Uh, oh, meneer Rutte speelt een ja, beetje vals. Denk deze. Ik. Nou, ik ik je zie daar woelje als antwoord in het midden. Klaar voor je kijkt af. Hoe het afloopt, dat zie je morgen in het NOS journaal om 7 uur op NPO Zip.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 Ja God, met Paul de Leeuw. En hij hebben het over, blijf bij mij. Hey, ik zou zeggen, allemaal een hele goede ja, middag. Even kijken, want ik heb een beetje... Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb een beetje ruzie met mijn harde schijf. <lacht> ja, dat heb je wel eens, hè. Blijf, het uh, blijft een dingetje, blijf blijft techniek. We gaan gewoon uh, nog een lekker nummertje draaien. En dat... Uh, Waarom fluister ik jouw naam nog? Benny Nijman, hier bij CFM Entertainment voor u een middag. Mijn naam is Gert Heij, ondergetekende. En als je vroeger eten bent, eet smakelijk alvast. Vergeten, hoe zou ik jou kunnen vergeten?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 Luister ik jouw naam nog, hoor ik steeds je stem. Ik zie je die hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Waarom ruik ik steeds jouw geur? Wat met mij gebeurt toch, ach had ik jou maar nooit. Ja, lekkere gauw-ouwe van Benny Nijman. En waarom fluister ik jouw naam nog? En ja, we gaan nog een, lekkere, een lekker praatje, een pla -pla plaatje draaien. Ja, en uh, dat is een, uh, ja, eigenlijk een, uh, een gauw-ouwe en een nieuw jasje gestoken. Door Marco de Hollander. En hij heeft het over kaarslicht en rode wijn.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 God.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 Gouds, licht en rood. Gelukkig Hollander. Kaarslicht en rode wijn. In een nieuw jasje gegoten. Vroeger gezongen door de Jesse. Blijven een en al gezelligheid. CFM Entertainment for you. Tot de bloedjes van 7 uur. Mijn naam is Heij. Goedemiddag. En natuurlijk zoals gewoonlijk... hebben wij iemand in de uitzending. En dat is Nelis Heesbeen. Nelis, een hele goedemiddag goedemiddag allemaal. Hele goedemiddag. Hey, jij zit in de auto zeker? Ja, ik zit in de auto. Ja, dat dacht ik al te horen. Ja. Hey, uh, onderweg naar huis, of? Uh? Ja, ik ben onderweg naar huis, ja. ja klopt. Ah. Ik, uh, ik heb een heel goed gesprek gehad samen met Rob van Noknokapens. We zijn bij Frank de Kooi weet je, en worden we, uh, ja, er worden twee nieuwe nummers uh, geschreven voor mij. Aha, dus uh, ja, we, we, we verwachten eigenlijk wat nieuws. Ja, ja uh, een beetje mee zit. Eind uh, mei, begin april. Nee? Ah, lekker. eind uh, mei begin juni. Ja, ja dan uh, een beetje uh, hopelijk uh, dat het uh, allemaal een beetje wat versoepeld is. Nou, zo. Nee? Dat was nummer uh, ook op Ja, ik bedoel, ja, uh, ja. Als je nou weer de cijfers hoort, dan denk je van ja, nou dat gaat het weer niet worden natuurlijk, maar goed. Ja, ja, ja. De, de, de, als je zit je bij vijf, drie jaar op en dan hoor uh, je het nieuws. Het gaat redelijk en dadelijk uh, <laughs> ja. allemaal en dan is dit en dat. Ja, ja, ja. En, uh, dan zit je weer, ik zeg maar wat, noem maar een zender, uh, 3FM en dan is het weer uh, de, de, de, de ziekenhuizen houden. Je kunt er dus niet bijhouden. Ik, ik, ik kan het niet meer volgen. Ja, juist dat, uh, Neilens. We moeten er eigenlijk gewoon ook helemaal niet meer volgen, Nee. We moeten, goeie, gewoon, we moeten gewoon lekker eh, ja, erf van denken en eh, gewoon eh, lekker muziek maken en laten horen, toch? Ja, precies. Dat is eigenlijk het enige wat we nog eh, wat we kunnen doen. Hè. Dus eh, ja, zoveel mogelijk muziek maken. En de luisteraars kunnen luisteren dat we er nog steeds zijn. En, ja. en, ja, en dan, dan hopen we er zoveel mogelijk. Eh, ja, lijken, delen en, en dat soort dingen... dat, die, dat we daar op de tribune staan... dat iedereen het liedje mee uh, mag zingen... wat we nu op het moment uitbrengen. Ja, ja want uh, jij hebt natuurlijk... Uh, daar bellen we jou ook voor... de nieuwe single uitgebracht. Ja, precies. En uh, ja, ik, ik vond het eigenlijk wel een leuke tekst. Want uh, gezien, ja. de, gezien de avondklok van 9 uur... Uh, ja, gaan de meesten dus uh, in het weekend niet meer naar huis. En niet eerder als uh, 5 uur in de ochtend. Dus uh, ja, vannacht, vannacht ga ik niet meer naar huis... Nee, dat had Frank goed gezien. Die moet <laughs> naast worden. Dat worden. Ja. ja, dat klopt helemaal, ja. Dat klopt precies en dan kijk ook heel, heel veel leuke reacties op. En, uh, en er zijn ook een paar radistations die zeggen van, shot, we uh, moeten om 9 uur thuis zijn. En dan hoor je denk keer maar liedje, vannacht ga ik niet meer naar huis. Ja, nee. dus, ze hebben er, ook, dus hebben er ook andere dingen mee gedaan, dus op uh, ja, ja. zich is dat heel leuk. En uh, ja, het is natuurlijk allemaal Dus Ze vragen eigenlijk altijd, wie is dat? Of uh, van wie is dat liedje? En, uh, ja, het, ja, het is allemaal wel leuk. Ja. Nou, want, uh, ja, hij is ook, uh, uh, ja, wordt toch wel goed beluisterd. Ja, zeker wel, ja, want uh, doet doet volgens mij 700.000 keer al of zo in een uh, maand tijd. Dus uh, op zich is er nog niet zo verkeerd Nee, ik nee, dacht het niet, hè? Nee. En, en uh, zeker voor deze tijd, uh, ja. Ja. Ik, ik, ik vind het, ja. ik vind het goed. Ja, het is ook een hele goede plaat op Spotify. Hè. Ja, ja. Dan dus schiet hij ook de lucht in en uh, ja, de, de, de Airplay's, die, die zijn al meer dan overstag. Nou, hij is pas een maand oud, dus op zich is uh, hij ja, ook al een jaar oud en die, die hebben het ontzettend goed gedaan. Ja, ja. Dus je ziet ja, dat je daar al overheen bent, ja, dat is gewoon goed. Ja, nou ja ik zeg altijd, uh, uh, dadelijk was alles weer een beetje gaat rollen. En, en uh, ja, vaak wordt dat dan uh, wat, wat beter opgenomen, uh, ben, ik, ja, ik wel, ja. ben ik van mening. Ja je moet, je moet, je moet hem, uh, ja, je moet hem ook uh, kunnen doen op het podium. Met mensen. Ja. Je moet misschien dat mensen mee kunnen zingen. Je, je moet het net klikken, daar hebben we ook kon, uh, voor prachtig uh, gedaan. Ja, ja. Uh, als je in een kroekje staat, het is een uur op elf, en we gaan vanavond niet. Hey, niet meer naar huis. En, uh, en dan is je nog niet naar huis. Dus inderdaad, het niet een beetje gepromesseerd, weet je. Ja, ja, ja. je doet, uh, mensen om je heen. Uh, een man op aan zestig baren uh, ja. en dan zie ik dat ja. ook Nou ja, dat, eigen, eigenlijk verlang ik daar wel weer naar. Uh. Ja, nou ik, heel <lacht> <lacht> erg. Ja, ja, ja. Hé hey, Nederlands, uh, maar uh, waar kunnen mensen jou volgen uh, via social media of heb uh, je eigen site? Ja, ik heb uh, ja, de Facebook dan gewoon in Zeesbeen. Die zit wel vol volgens mij weer. Ja. En uh, ja, daar gaat er een af komt er een bij. En uh, ik heb ook een uh, Nelis Heesbeen, een fanpage naar O, oh, okay. man, en dan kennen, kennen ze gewoon de eigen aansluiting, kennen kunnen ze hier volgen. Ja. En dan, eh, uh, en dan, eh, uh, ja, hoe heet dat, eh, uh, ja, en dan, dan, dan uh, je eh, ja, Instagram en zo, dat soort dingen allemaal, hè. Ja. Ja. Ja, dus, nee. Ik, ik, ik, ja, ik, ik hoorde ineens allemaal geluiden. Ja, mee, maar... ja dat klopt. Ik, ik, nou met, ik heb deze telefoon, I, daar heb ik altijd mijn interviews mee. En die andere ja, kleine... telefoon is privé, maar die, die, zit, die zit nu op mijn auto aan ja. oh. Oké. Okay. Ja. <lacht chasing> ik, ik, ik, ik, ik hoor in één keer van alles, alsof je op een bouwterrein bent. <lachtSPEAK Norwegian> hey, Nydelis, uh, maar uh, de, de zit, er zit wat nieuws aan te komen. En uh, dat gaat in uh, mei, uh, juni gebeuren. Klopt. Uh, gaat dat uh, een beetje meestamper worden, of... Uh? Ja, ik ben alleen maar van het feestje. Ik, ik heb alleen mijn feestmuziek, want ze zei tegen mij... Uh, het is niet een keer leuk om te bellen, dus ik doe het wel dat ik 65 ben. Ja. Ah, ja, dat... Ik heb niks tegen bellen, maar ik, ik, ik voel niks voor dat nummers. Uh, ik vind het wel heel leuk om te luisteren. Ik luister zelf heel veel van dat soort nummers. Ja. En uh, ik zing ook wel eens waarom zeg, want het is ook een lekker rustig nummer. en ook Dat is een van mijn favorieten. Ja. Maar... Uh, nee, maar om uit te brengen, ik voel daar niks voor. Uh, ik nee. Niet, ik heb nee. er niet op de voor. Nee, nee daar dan, dan moet je inderdaad, uh, en, uh, moet je inderdaad en, uh, feeling voor de de hebben. Feeling ja. Voor hebben. Ja. ja. Ja, je moet erachter staan, natuurlijk. Ja. Hey, Nelus, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Ja, nou, nou lieve mensen, lieve luisteraars. Uh, hier is mijn allernieuwste single. Vandaag ga ik niet meer naar huis. Hey, Nelus, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Ja, ik heb het allemaal. Veel plezier. Hey, dankjewel. Okay. En tot de volgende keer, hè? Hoi hoi. Hey, hoi, hoi. Nee, vandaag ga ik niet meer naar huis. Ik blijf hier bij jou. Tot de morgen dan. Mijn god, wat een vrouw. Dit gevoel is zo speciaal. Bent u lief? Echt niet normaal. Nee, vandaag ga ik niet meer naar huis. Ik hoop dat je zegt. Kan ken ik je net, maar nu een beetje op bed Want jij bent te gek Waar kwam zij ineens vandaan? Hoe kan het toch bestaan? Haar ogen die zeiden mij genoeg Ik durfde de gok wel aan We dansen en maken Drink jij er nog een bij mij? Nee, vandaag ga ik niet meer naar huis. Ik blijf hier bij jou, tot de morgen dan. Mijn god, was een vrouw. Dit gevoel is zo speciaal. ik Ben je echt niet normaal. Nee, vandaag ga ik niet meer naar huis. Ik hoop dat je zegt, blijf hier gaan. Ook al ken ik je net, maak je een beetje op bed, want jij bent te gek. Ik ging met haar mee en toen, gas, zij spontaan een zoen. Binnen een tel stond ik in brand, in kussen is zij kampioen. Wat ben ik graag. Dat ik blijf maar. Nee, vandaag ga ik niet meer naar huis. Ik blijf hier bij jou tot de morgen dan, maar God was een vrouw. Dit gevoel is zo speciaal. Ik ben verlicht echt niet normaal. Nee, vandacht ga ik niet meer naar huis. Ja, Daar was hij dan, Nederlands Huisbeen. En uh, ja, ik ga vannacht niet meer naar huis, hoor. Nee, maar ik wel. Hé, <laughs> hey, mm, ja, ik zou zeggen... Uh, ja, schakel je net maar zien. Welkom, entertainer 4 tot de klokjes van uh, 7 uur. En mijn naam is Fred Heij. En uh, we gaan dan lekker de gouden oude draaien uit de jaren 70. Come on, baby. Lay your love on me. Ja, your love on me. Race you lay Lekker we gaan ouwe hier bij ZFM Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur vanaf de tolweg 10a en we gaan uh, ja, we blijven eventjes in de disco: The Tramps en disco inverno. To the s Met de Tramps En Disco Inferno En natuurlijk hebben we iemand aan de telefoon En dat is Jan Boy Jan, een hele goede middag Een hele goede middag Ja, de hele dag hè Ja, zeker De ja, hele dag Hé, <laughs> hey, dat is een nieuwe single van jou De titel in ieder geval ja. van de nieuwe single van jou Ja, klopt En ik ben er super blij mee Ja, hoe is dat uh, ontstaan? Nou ja, ik heb, uh, ik heb zeg maar drie singeltjes gemaakt nu, op mijn naam. Ja. En uh, dat komt bij de boomstudio weg, met Frank Verkooyen. Ja, want die andere, de, de andere was ze blijven draaien. Ja, klopt. Dat uh, was mijn eerste. Nou ja, die was er zeg maar een beetje op En dan Dead uh, Amore. Ik ga weer ik alweer op mijn derde. Ja. Tenminste, dat is Amore. Zo, uh, zo ja, was het klopt. toch, ja. Dat is is mijn tweede en ze blijven draaien, is mijn eerste. Ah, oké. Okay. Ja, en nu uh, de hele dag, dus... Ja. En ik ben er ook super blij mee en het gaat super goed, dus... Uh... Ja, want uh, de hele dag, ja, uh, hoe, kom, hoe kom je in de hemelsnaam op die titel? Uh, die heeft uh, Frank Verkooij voor mij bedacht. En dat is, uh, ja, zeg maar, door Frank, en, uh, en, uh, Frank Verkooij hebben dat voor mij gemaakt. Ik bedenk er eigenlijk niet zoveel van, wat allemaal voor me gemaakt, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, uh, dus, dus je schrijft er zelf niet aan mee? Uh, corrigeren corrigeren zeg maar, aan de tekst en dergelijke? Of, nee, of, dat is... Uh, kijk, ik heb... Ik, uh, of je hebt er alle vertrouwen uh, in? Ja, ik heb er alle vertrouwen in. En hebben heb al twee platen voor mij gemaakt. En alle twee waren top. Dus ja, en ik vond deze... Toen ik deze hoorde, was ook gelijk top. Dus ja, dan heb je er toch wel volle vertrouwen in. Ja, ja, inderdaad. En uh, wat, wat, uh, wat... Zijn er wel wat nieuwe ontwikkelingen? Uh? Nee, ik probeer om de zes maanden... Probeer ik een single uit te brengen. Ja, dus, dus echt nieuwe ideeën zijn... En nog niet, echt. Nee, klopt. Oké. Okay. Ik wil eerst even kijken wat de hele dag doet, maar die zit de sport, die op 40.000. Ja, dat, uh, ja dat, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat hard, ja. Ja. Dus we uh, dus ja. moeten gewoon even kijken wat de toekomst ons brengt. En uh, als het goed gaat, ik probeer eigenlijk om de zes maanden een nummertje uit te brengen. Ja. Nou ja, het is hè? Het is ja, nee, daarom. daarom en, uh, uh, deze tijd uh, wordt uh, eigenlijk weinig terugverdiend. Sowieso, het is echt een uh, rot tijd zoals voor jullie als voor mij. Dus ja, ja dat is gewoon... Uh, Kijk, maar we moeten elkaar helpen, we moeten elkaar er doorheen trekken en dan komt het vast goed. Ja, natuurlijk, ongetwijfeld. Nee, we moeten de hoofd niet laten zakken. Nee, daarom zeker niet. En dat, dat doe ik ook echt niet hoor. Ik uh, heb gewoon kop op en uh, ik zie het allemaal wel. Zo is het. En uh, ja, we kijken, we kijken vooruit en niet uh, achteruit. Nee, maar zo is het toch. Ja, toch. Hé, hey, en... Wat, wat, wat, wat, zijn, uh, ga je nog uh, iets, iets leuks doen of zo? Via, via YouTube ondanks deze tijd? Uh, ga je nog een, een stream uh, kaartjes doen? Uh, doe je nog mee aan een, een, ja, hoe zeg je dat? Een stream theater, zeg maar? Uh, nee, ik had natuurlijk, uh, dat was in het begin wel heel erg met de corona, maar ja, dat, is ook op, dat begint op een gegeven moment ook te vervelen voor een artiest. Dat is nu alweer wat een stuk minder, dat, dat organiseren ze niet meer zoveel. Nee. Maar ook omdat ik denk dat de corona straks alweer een beetje toenadering neemt... ...en dat er dan weer kleine feestjes worden mogen houden. Dus ja, ik, ik denk dat iedereen daar zich wat aan te focus is... ...en iedereen heeft natuurlijk nu een bus uitgevonden. Ja, ja maar ik bedoel eigenlijk meer uh, toch een beetje zoals vrienden van Live, weet je wel. Uh, verschillende artiesten oh, bij elkaar dat. Nee. nee, heb ik nog niks van gehoord. Misschien komt dat nog in de toekomst en dan laat ik het ook weten via mijn Facebook allemaal mooi zijn. En dan, uh, ja, dan, we, we wachten het rustig af. Ja, maar jij hebt nog geen eigen site, hè? Nee, klopt. Ik heb alleen uh, Facebook. Ja, en dan kennen ze gewoon ja. Jan Boyen. Uh, en het staat gewoon onder de, onder de naam, toch? Ja, zeker. Zeker. Gewoon Jan en Er staat alles te vinden op Facebook. Ah, oké. Okay. nog Instagram of uh, Twitter? Instagram heet ik Jan Boyen 1998. En ik heb geen Twitter. Ah, oké. Okay. Komt er ook niet? Nee, weet je, ik heb daar niet zoveel verstand van als ik heel eerlijk ben Nou <laughs> ja, ja, ik nee, weet het eh, niet, ik, ik, ja, ja, ik, ik weet ze ook niet allemaal natuurlijk, maar dit zijn de, de, de, de meest bekende natuurlijk, Instagram en uh, Facebook. En, ja, daarom. Yo, daarom dus We dus daarom. bestaan nog... Uh, uh, kijk, uh, we wachten het gewoon rustig af en ik zeg altijd, waarom willen ze ze weg, dus uh, we wachten het rustig af en het komt vast allemaal goed. Uh, wel ja, daar gaan we in ieder geval van uit. Ja, zeker oh. zeker. En ik hoop ook voor jullie natuurlijk. Ja, dat, uh, ja. Dat, dat hoop ik ook inderdaad. Want het is wel nodig. Laten we het zo zeggen. Ja, echt zo. Hé hey, Jan, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Dan gaan we hem Hallo, lekker draaien. Jan je Boy en dit is mijn nieuwe zing de hele dag. Hé hey, Jan, mag ik jou hartelijk bedanken? Hé, hey, hartstikke bedankt. En uh, heel goed weekend hè. Zelden. Hé, hey, dankjewel. Geniet ervan. Hey. Hoi hoi. Wil je vertellen waar ik aan denk? Jij en ik samen oeh, oeh, oeh. lijkt me te gek. Mag ik je nummer misschien? Kan ik je bellen en zien? En ondertussen oeh, oeh, oeh. denk ik aan jou. Ai, ai, ai, ai. you <laughs> And y'all. Ja, dat was hij dan, Jan, Jan, Jan, Jan Boy, Jan Boy, ja. Yeah. En de hele dag, en ja, joh, uh, yeah. weet je wat we gaan doen? K Kent hij deze nog? Deze nog? Deze nog? wel Jodie Benal en Cassie Kenal. Is niet zo dat ik je niet begrijp? Ik weet me tratas como Ik weet dat je liegt. Ik te Ik heb het Ik heb sentimiento no sé no sé qué te tiembla mover qué no te imaginas la parte que me haces Sin ti me siento vacío solo y triste con el corazón partido Baby, te, te quiero. Hier yeah, vanaf de Torweg 10a en tot tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. Mijn naam is Rit en uh, begin je met eten? Nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. Hier jongen, heb je radio en alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Pretend you're happy when you're blue It isn't very hard to do And you will find happiness without an end if you pretend Remember Wat is dan? Dat blijft een lekker nummer. en dus en pre -stand. En ik zou zeggen, een hele goede middag nog, Noekie. Een hele goede middag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, uh, goed. Met ja. jou. Ja, ja, lekker. <laughs> hey, je bent onderweg naar huis. Hey, we, vallen je, we, we vallen je een beetje lastig zo in de auto. Nee, maakt niet uit, joh. Hé, <laughs> hey, um, ja, we bellen jou vanwege jouw nieuwe single natuurlijk, het swingcafé. Ja, ja klopt, die is ja. uh, uit. Helaas uh, swingt het uh, in het café nu momenteel niet. Ja, momenteel is het uh, moeilijk om in het café te gaan swingen, ja. Ja. Hé, hey, wat, uh, uh, ja, waar, waar, is, is dat je eigen naam, Noekie? Ja, klopt, dat is mijn eigen naam. Oké, okay, ik, ik vind het, uh, ja, apart. Aparte naam, ja, hè? Ja, Hoor je niet dagelijks? Ja. <laughs> laat ik het zo zeggen. Nee, hoor niet dagelijks niet. Nee, nee, uh, ja, ik, ik, ik, vind het, uh, ja, onderscheidend van de rest. Ja, ja. Klopt. Dan ja. Gelijk. In. Ja. Hey, en, uh, het uh, ja, hoe gaat het daarmee? Ja, hij wordt uh, goed ontvangen door de mensen. Hij wordt uh, vaak gestreamd op Spotify. De, hij wordt vaak gebruikt op uh, radiostations. Ja. En, uh, ja. en ik ben er uh, heel tevreden over zo, tot, hoe dat het nu gaat. Ja, want uh, je hebt daar, uh, heb je het nummer zelf geschreven of? I, uh, dat heb ik zelf samengeschreven met uh, Manfred Jongenelis. Ah, oh, oké. Okay. Want je hebt wel een inbreng gehad in de tekst en dergelijke. Ja, ja. oké. Okay. Hé, hey, en. Uh, uh, ja. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Goed dat het eigenlijk is ontstaan. Ik heb een, uh, van oorsprong een oud Danes nummertje gehoord. Ja. Die, die man die heeft meegedaan aan de Eurovisie Songfestival in 1990. Ja. En, uh, en ik had het daar een heel leuk ideetje over. Dus toen ben ik naar Manfred gegaan. En dan zijn we samen rond tafel gaan zitten. En dan is er dit uitgekomen. Ah, oké. Okay. Oh, dus eigenlijk aan de hand van een uh, ja, nummer van het Songfestival wat je ooit wel eens gehoord had. Ja, ja. Is dat, uh, is dat zo eigenlijk uh, ja, geboren? Ja, zo is het Svenkafee geboren. Ja, ja. Oké, okay. en, en uh, waar kunnen mensen jou vinden, Noekie? De mensen kunnen mij vinden op mijn Facebookpagina en op mijn Instagrampagina. Dat is gewoon Noekie de Gelder. Ja. Uh, zowel op Facebook en op Instagram. Dus als jullie vragen hebben of uh, nog andere dingetjes willen weten over mij... ...jullie kunnen mij altijd een bericht gaan sturen. De lenzen. Ah, oké. Okay. Want je hebt nog geen eigen site? Nee, ik heb nog geen eigen site. Die komt er wel of die niet? Ik wel, uh, die, komt er wel, uh, die komt er wel aan, ja, natuurlijk. Ah, oké. Okay. En uh, ja, wat zijn de vooruitzichten? Heb jij, uh, heb jij nog wat, uh, wat nieuws op de plank gelegd Dat je zegt van nou ja, uh, daar gaan we aan werken en uh, rond medio uh, uh, de zomer komt die uit of... Ik, uh, ja, ik wil graag uh, nog een uh, nieuw nummertje uit gaan brengen. Misschien wel twee. Ja. Maar ik heb de, momenteel hebben we, ben ik nog een beetje over na, over na overdenken wat, uh, wat het wordt, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus er zijn nog niet echt uh, concrete uh, richtlijnen, zeg maar? Nee, dat niet. Ah, okay. Maar het is wel de bedoeling om wat uit te gaan brengen, natuurlijk. Ja, en dat, uh, dat uh, hoop je nog uh, in ieder geval uh, van de zomer te kunnen doen? Ja, ja. Dat zal uh, top wezen, Oké, okay, Noekie. Hey, ik zou zeggen... Ja, kondig hem aan. Oké, okay, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben Noekie en hier is mijn nieuwe nummertje, Het Swing Café. Hé, hey, Noekie, mag ik jou hartelijk bedanken? Ja, jij nee, ook bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, ja, Was, uh, tot de volgende single. Ja, ja we, ik hoop het. Ja, vast wel. Hey, groetjes en geniet van het weekend. Hey, groetjes. Ja, hetzelfde. You hoi, hoi. Lekker dansen en swingen, iedereen doet wel mee. Bouwman, geef ons maar wat te drinken, achter de gelijkbaar twee. Ik voel me oké, okay. kom en swing nu maar mee, al klinkt het wat cliché. We Even wat drinken, hier in het Café En samen de hele avond gaan dansen. Toen liep het zeg je nee. Hé hey, barman, geef ons nog wat te drinken. Je hebt er gelijk maar twee. We zijn niet alleen in het Swinkcafé. Vannacht neem ik je mee. Dat was hier dan Noekie in het Swing Café. En we gaan uh, een uh, plaatje draaien van... Uh, ja, vorige week was ze hier in de studio aanwezig. Grace de Gier. En ze had het over Kero. míos si nos ven me en mijn niet meer weten. We zijn zoeken, zonder dat entonces podamos. het kunnen te vergeven, niet te asusten. Voor mij That's hier uit uh, hier Hugo Waard. Uh, Kiero had zij uh, ja, daar had ze het over. En uh, vorige week was ze natuurlijk hier aan de, in, aanwezig in de studio. We gaan uh, verder naar het nieuws van 6 uh, uur. En uh, dat doen we met uh, Bart Herman en ik ga dood aan jou.